12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Maréchaussee heeft gisteravond twee mannen uit een trein gehaald op Schiphol. omdat een van hen een doorgeladen vuurwapen bij zich had. Via 112 kwam een melding binnen vanuit de trein dat iemand bezig was met het doorladen van een wapen. Toen de trein aankwam op Schiphol, ging er meteen een speciaal team naar binnen. waarna de man en zijn medereiziger werden aangehouden. Het is niet bekend waarom de man het vuurwapen bij zich droeg. In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn gistermiddag ongeregeldheden geweest tussen jongeren en de politie. Aanleiding is de dood van een man van 19 die een dag eerder omkwam toen hij na een coronacontrole vluchtte voor de politie. Hij reed korte tijd op de verkeerde weghelft en botste met zijn scooter frontaal op een tegemoetkomende politieauto. Uit protest gingen veel mensen de straat op. Er zouden 25 mensen zijn opgepakt. In een bijna lege sint pieterbasiliek heeft paus Franciscus de paaswaken gehouden. Hij vergeleek het bijbelverhaal over de dood van Jezus met de huidige coronacrisis. Franciscus zei dat de pijn van de mensen toen was vermengd met angst voor hun eigen levens. Er was volgens hem vrees voor de toekomst en voor alles wat moest worden herbouwd. De basiliek was vanwege corona zo goed als leeg. De gebeden waren wel te volgen via een livestream. En de Britse koningin Elizabeth heeft in een speciale paastoespraak het Britse volkenhart onder de riem gestoken. Het coronavirus zal ons niet verslaan, zei ze. Volgens de koningin zijn veel vieringen dit jaar anders dan anders. Maar is het paasfeest daardoor niet minder belangrijk? Eerder deze week sprak Elizabeth de Britten ook al toe iets wat ze nog maar vier keer eerder deed in het verleden. Het weer. Vannacht is het helder en ligt de temperatuur tussen de 5 en de 9 graden. Morgen eerst zon, daarna stapelwolken en smiddags kans op een bui. Ook maandag kan er een bui vallen en dan wordt het met een graad of 9 een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. mm Cheers.